Ik kwam uit het verre oosten, er werden veel geschoten Iedereen overleed met een honger Zomaar als vel overbinnen, skelet dat nog ligt Was niet alleen, had geen wapen om te spieren Iedereen liep als schikken mieren met al die dieren Die pijn pijnlijke volle helmpjes met al die zwijnen Als mensen heb je geen keuze Of ben je rijk of arm Niemand of iemand zou je komen hebben met al die miserie Kijk vooruit, dan sta je voeten op de grond Met een fraaie in je mond, ook al lief komen met door op we moesten gaan vluchten en waren zoveel gewild en geruchte in het aan dat het eigenlijk geen land is, maar een terrorisme en genocide. vochten als soldaten, geen messen, geen trein, maar wel als echte ninjas, die en ingepakt en wegwezen. Zolang de oorlog duurt is het leven niet zuiver en puur. Iedereen heeft van die kuren lopen en springen op de muren. Ik ben van oost naar west met de KLM gevlogen. Iedereen zat om bewogen. Ik was niet alleen gekomen. Ik ben met de Filipina meegekomen, we zaten met veel mooie dromen. Ik ben van oost naar de west met de KLM gevlogen. Iedereen zat onbewogen, ik was niet alleen gekomen. Ik ben met de Filipina meegekomen, we zaten met veel mooie dromen. Ik kwam naar verre westen, net als we de wisten. We schieten altijd om ter beste, we zijn ook gewend als niks te. de slechtste. De oorlog met de vijf jaar veel te lang, veel te slecht voor onze rechten. Ik sta mijn recht op de grond zonder val. Hitler is gewoon een kak. Door hem, iedereen in de bak. Niet zoals bij de Joden, zij hebben te veel verloren. We kunnen maar hopen op een betere toekomst. In de beste leven steeds het beste. Alle kanszaken die van moorden leven zijn seks en Maria zelf is de zwakste schakel bij de dader.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 Waar ik ook van ben, van een verre land, ik ben een gelukzak, maar dat is in beter gevallen. Soms wil ik me aangevallen, maar laat me niet maken. Het Oosten is pakken, maar het Westen zijn machtig, ik voel me eens zo krachtig. En dan dacht ik al van brein persoon. Ik ken niet gaat naar boven, ik ben geloof ik staat op de eerste plaats. Op mijn jonge jaren heb ik al geschaald, maar steeds graag ik van paard. Er is steeds te verhuiken tussen Oosten en westen, maar het westen voel ik me thuis als het beste. Maar soms voel ik gewetst, wegens afskleuren en rassen en gezeurd. Maar hier is het dood. leuk of niet? Het, elk iedereen heeft gemeten, dood of stad. Je bent verkozen om te leven en te vergeten. Krijg niet te hangen in het verleden. Zal dus beseffen dat je zal ook Ook met al die proberen zal ik jouw gevoel niet meer vergeten. Ik ben van Oost naar de West met de KLM gevlogen. Iedereen zat bewogen, Ik was niet alleen gekomen. Ik ben met de Filipina meegekomen. We zaten met veel mooie dromen. Ik ben van Oost naar de West met de KLM gevlogen. Iedereen zat bewogen, Ik was niet alleen gekomen. Ik ben met de Filipina meegekomen. We zaten met veel mooie dromen.